Dag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van de NOS op 3. De politie komt aan steeds minder zaken toe. Dingen die blijven liggen gaan meestal over oplichting, cybercrime, mishandeling en winkeldiefstallen. Dat heeft meerdere oorzaken, zegt de politie. Soms is het dat er onvoldoende capaciteit is, dat je andere keuzes moet maken. En soms is het omdat je gewoon weet dat strafrecht uh, hier niet het antwoord gaat zijn. Of omdat je de verdachte niet gaat vinden of omdat je geen bewijsbare zaak gaat krijgen. Vorig jaar schoof de politie meer dan 60.000 zaken opzij. De Amerikaanse oud-president Trump heeft zijn steun uitgesproken voor de protesterende boeren in Nederland. Volgens Trump verzetten Nederlandse boeren zich dapper tegen de klimaattirannie van de Nederlandse regering. In de toespraak hint hij ook op een nieuwe gooi naar het presidentschap. Een man van 22 die vanmorgen met 214 kilometer per uur over de A16 scheurde, is opgepakt. Die weg loopt vanaf Rotterdam via Breda naar de Belgische grens. Vanwege het vroege tijdstip was het nog wel rustig op de snelweg. De man reed twee keer zo hard als toegestaan en is rijbewijs kwijt. En de winnaar van de eerste etappe in de Tour de France, de Femme, is bekend. Het lijkt dat Wiebes de langste adem heeft. Of is het toch Marianne Vos? Het is Wiebes of Vos. Het is Wiebes die de etappe wint. Voor Marianne Vos. Knap gedaan. Nog een Wiebes. Meteen, meteen de eerste etappe in deze Tour de France voor vrouwen. Daarmee heeft ze direct de eerste gele trui te pakken. Achter Wiebes werd Marianne Vos tweede. En het wielerfestijn in Parijs is nog niet voorbij. Want over een klein uurtje beginnen de mannen aan hun slotetappe van de Tour de France. Laura fietste van Utrecht naar Parijs om alles van te doen om dichtbij mee te maken. Ik zelf kijk het meeste uit naar de huldiging vanavond, omdat het voor het eerst sinds 1980 is, met Joop Soetemeij ook destijds, dat er weer een Nederlandse ploeg op het hoogste podium mag staan in Parijs en de gele trui in handen mag nemen. En dat is wel uh, een heel bijzonder moment waar ik enorm naar uitkijk. En dan nog het weer, droog met volop zon, 24 graden aan het strand tot 31 in het zuiden. Vanavond minder wind, nog lang warm. Morgen ook warm, dan zon, wolken af en toe een buitje. De dagen daarna wat koeler en af en toe regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog altijd een file op de N200 vanuit Haarlem naar Zandvoort. Je hebt daar 20 minuten aan vertraging.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 never happened to me no, no, But after this episode I don't see You can never tell the next day life could be the sun. 9...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 Basta! Oh,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 Slaap Sla, lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch Is wat ik zei tegen Slaap lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch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 zij tegen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 nog meer jij is fantastisch toch Nog meer jij is fantastisch toch The FN